Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Oho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Congo zet EU-ambassadeur Bart Ouvry het land uit. De Belg moet binnen 48 uur het Afrikaanse land verlaten. Met de uitzetting reageert Congo op het verlengen van Europese sancties... tegen 14 ministers en oud-ministers van president Kabila van Congo... Die sancties werden ingesteld vanwege mensenrechten schendingen... en het frustreren van de verkiezingen in Congo. Saudi-Arabië heeft een aantal mensen op hoge posten vervangen... zoals de minister van Buitenlandse Zaken. De maatregel wordt in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi... in, de, in het Saudische consulaat in Istanbul. Adel al-Jubir is drie jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij werd gezien als een gematigd figuur die vaak het woord namens de regering voerde.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 Pas uren later werden de broeders gewond en vastgebonden aangetroffen. De politie is een klopjacht begonnen op de daders. En de Italiaanse voetbalclub Inter Milan... moet boeten voor de racistische leuzen van een deel van zijn fans... aan het adres van Napoli-verdediger Koulibaly. De komende twee thuiswedstrijden moet Inter zonder publiek afwerken. Het fanatieke deel van de aanhang mag er zelfs drie duels niet bij zijn. Koulibaly kreeg gisteren herhaaldelijk oerwoud, oerwoudgeluiden te horen... vanaf de tribunes. En dan het weer. Het is bewookt. Vannacht kan het landinwaarts licht gaan vriezen. Morgen is het overwegend bewolkt. Ook kan er dan wat motregen vallen. Het wordt morgen tussen de 5 en 8 graden. Ook in het weekend af en toe lichte regen. De temperatuur komt dan uit op 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ho -ho -ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. Ben je zo aan het rotzooien dat je op een gegeven moment uh, nog iets uh, moet doen? Ja, Jaap Kover, je moet wel opletten natuurlijk. Hè. Uh, dit, uh, dit is het begin van het tweede uur. En dat is Rogier Pelgrim waar we mee beginnen. En dat nummer dat heet Once Go Back. We are tired but we're motivated still we crawl on the floor we survive but it's complicated we want more you can feel but you can't explain it we could open this door for who knows what the future has This house, it is temporary And you can't call it home It's a place and it's necessary Walls of stone Tegenwoordig is hij uh, actief bij uh, de Landelijke Omroep. En ik meen dat dat bij de EO is. Maar dat, uh, daar is het ook wel naar, want hij is een zeer sociaal bewogen figuur uh, in, in dat opzicht. 2012 was het jaar dat uh, Rogier Pelgrim meedeed aan uh, de Beste Singer-Songwriter van Nederland. Dat was een beetje een geesteskind van Giel Belen. Tegenwoordig is hij actief bij Veronica Radio, maar toen was hij nog gewoon onderdeel van 3FM. En daar hadden ze een programma dat uh, uh, op zoek was naar een, ja, gewoon een goede singer-songwriter. En 2012, de eerste editie, die werd gewonnen door Douwe Bob. Inderdaad, die. Uh, het leuke is dat wij op een gegeven moment uh, Rogier uh, Pelgrim... een week voordat uh, de beste singer-songwriter van Nederland van start ging... zelf hier in de uitzending hebben gehad. Maar goed, dan had je ook wel wat. Want aan het eind van het jaar won hij gewoon doodleuk nog ook de grote prijs van Nederland in 2012 bij de categorie singer-songwriters. En daar komen we nog op terug, want in 2008 was het het jaar van Fabiana Dammers... en die komt nog voorbij in dit uur met nog een nummer. Een eigen opname, ja, die hebben we ook, jazeker. Uh, want uh, vriend Marcus van Dam kan wel wat. Hij fotografeert normaal gesproken ook nog bij de voorrondes van de Act Acta Maar dit komt ook nog van zijn hand. Southbound was het toen nog, maar daar maakte Ruvayda uh, deel uit. En tegenwoordig gaat Ruvayda onder haar eigen naam verder. Feathers. Maar volgens mij is dit uh, niet de uitvoering van Marcus. Dit is gewoon uh, de studioversie. Ik zal kijken of we hem nog uh, kunnen, kunnen traceren. De, de echte versie dan van ons. Your feathers dancing in the wind. Up in the niet de enige indie band die we hebben. We hadden Calvas Blanco, we hadden net de Fiskus, maar deze jongens mogen er ook zijn. De Tiger Pilots uit Amsterdam en ook deelnemers aan de Drop Acta Award. De tweede voorronde, daar waren ze bij. Dat was Marcus overigens niet, die was er toen niet. Die moest iets doen voor een personeelsfeestje, dat weet ik nog. Dus ja. En ik was ook snel klaar, want het waren vier bands op die avond. was er één die had zich teruggetrokken. Maar je zal dat allemaal gaan horen in januari... als ik ook de geluidsopnames van onze vrienden van het patronaat mag gaan aanschouwen. Over de voorrondes van de Rob Akna gesproken. een mooi bruggetje, want dan komen we uit bij de band die vanavond speelt. Twee man sterk, één komt uit Leiden, dat is Max... Oei. <laughs> en de ander, die komt hier gewoon 200 meter hier vandaan. Want dat, uh, dat is gewoon een hoekje om en dan is hij er gewoon. Het is gewoon thuis. Uh, dat is uh, Juriaan. Uh, en uh, ze vormen samen Operation Hurricane. En dan heb ik natuurlijk nog het lijstje wat, uh, wat ik van de die jongens heb uh, gekregen. Want er komen nog twee nummers. En we beginnen met Fly. Oh Fly. Yeah. Up above, the albatross is lost As it hangs around my neck and pulls me down You know I've been to hell and back and back again With salted eyes and crooked smiles I stand before you So scared of running, I, I only wanna, wanna fly, fly with you. you. The only thing that ever Dus, en die gaat de afsluitingen vormen voor vandaag. Ja, dat is meestal het nummer waarmee we de set ook afsluiten. Het is het meest blije nummer wat we hebben eigenlijk. Het Meest blije nummer, ja. Is moet ook kunnen toch? Een beetje positieve vibes af en toe. Ja, zeker weten. Zeker in deze tijd kunnen we dat wel gebruiken, denk ik. Want als we tegenwoordig in de wereld kijken... dan zien we hoe, uh, hoe donker het allemaal niet is. Uh, zeker ja. nu. Als we nu naar buiten kijken, is het zeker donker. Zeker. Maar het natuurlijk, maar ik heb het over... <laughs> gewoon uh, de, de wereldse en uh, aardse... en uh, misschien wel maatschappelijke en politieke problemen... die er in de wereld spelen. Dus ja... Mm -hmm. Ja, het liedje gaat over uh, niet zomaar opgeven. En als het een beetje tegen zit, niet zomaar de handdoek in de ring geven, zeg maar. Of dat nou op persoonlijk vlak is of juist wat meer op wilde, wereldelijk vlak, is weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoiets als Keep Your Head Up van Ben Howard. die ja. nog ja. Toevallig ja, ja, een beetje wel. Beetje, maar van... dan, wel, dan wel iets meer onze kant op. Ja, dus dai, wel vanuit dai, de rock gedacht, zeg ja. maar. Normaal liter live geven we er echt een heel groot soort van Foo Fighters sausje aan. Ja. Ja? Ja? ja? ja? Ja, we hebben het aardig uh, volgens hey, uh, mij Ja, kleden. ik vind dat we best aardig. We <laughs> ja, hebben hier best that's een that's leuke that's dynamiek okay. gaan volgens mij. Uh, uh, waarom ik ook even door uh, ben, uh, ben ik, uh, Heel erg uh, bedankt. Uh, ja. Ja. Volgens <laughs> mij zijn we zover. Ja, dat geloof ik ook. Hier is die. Won't give in! find you, But just to try and remind you of the times I made you laugh, when we lived without a care in the world, and everything seemed right. Without a fight. I'll stay with you, come what might We will make it through another day And as our love seems going thin I find it still boosted within And every single day I see myself walking away And every single time I wish I would have said You ain't going anywhere it seems to me it's only fair We try to make it through One more night I won't give in without a fight I'll stay with you, come what might We will make it through another game And as our going there I miss Uh, hier wilde hebben. Graag gedaan. En wil je natuurlijk meer van deze jongens gaan horen, ik zou zeggen 18 januari is een gelegenheid om er te komen. En dat is op Duraaks patronaat. Derde voorronde van de Robbank, wordt. En wij zijn er ook. Dus dan weet je dat in ieder geval vast zeker. Wie verder met uh, de muziek. En dat doen we met uh, iemand die hier ook uh, geweest is: Ank Timmer met uh, Quick Step.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 even mijn eigen microfoon opzetten. Hell or High Water. Dat is van uh, Koen Alvaris Wintels, als hij hier voluit heeft. Maar uh, ik, uh, ik heb begrepen, hij woont nog in Zandvoort. Hè? Ja, Zeker weten. Ja, ja hij, uh, hij uh, woont hier in de buurt. Uh, het is uh, gewoon pad hieraf en dan is hij er. Ik heb ook nog gekscherend gezegd, dat als we de ramen openzetten, dan uh, moet hij het uh, gewoon thuis ook uh, gewoon kunnen horen. Het <lacht> geldt eigenlijk voor jou ook, wow, uh, denk ik zou ja. dus je hier ook het raam open moeten zitten en we schreven hard, hey, dan moet je het ook hier uh, kunnen doen. Ja, worden. dat moet wel lukken hoor. Dat moet hier. Dus uh, ergens zit hier binnen vijf, uh, een straal van 500 meter gewoon twee muzikanten die uh, dan nog op uh, dezelfde school ook uh, zitten, denk ik. Mm -hmm. ah, ja. um, hoe vonden jullie het? Goed. Ja? ja? ja? ja. ja? ja? ja? Leuke uitdaging ook wel. Ja, nou, we ja, ja, ja. houden we er heel erg van ja. om gewoon akoestisch te spelen. Ik bedoel, uh, voor een rockband uh, die dan gewoon weer teruggaat uh, naar de basis. Mm -hmm. ja, dat is lef. Zeker. Dat is gewoon lef. En ik denk, uh, nou je zei het al, uh, als het liedje dan gewoon ook in de kleine versie overeind blijft, dan gaat het uh, de goede kant op, denk mm. ik. Dus uh, ja, ik uh, kijk even eerst. Ga ik ga eerst bij jou beginnen, Max. Okay, want uh, natuurlijk. Want ja, uh, jullie hebben het. Jullie hebben met z'n tweeën zo'n beetje de grondlegging uh, gedaan? Of, nee, je bent er wat later bij gekomen. Ik, ik ben er wat later bij gekomen. Ja, ik, ik, uh, ik, uh, dat is ook nog wel een, een grappig verhaal. Ja, vertel. Ik speelde ooit in Koude Kerk aan de Rijn. Ergens dat op is, een festival. Moet ik me even uitleggen wat dat is. Dat is eerder gezien de buurt um, van Rotterdam uh, zo'n beetje. Ja, ja, ik denk het. Ja. Ik heb geen idee. Lekker kerk. <laughs> moet ik daar... Uh, Vast wel. <laughs> ik, denk ik, ik speelde ergens, ergens op een het het festival. Ik weet en, waar uh, het ja. is. Ja. Ja. <laughs> goed. Nou ja, mijn topografische kennis uh, is uh, enigszins een uit. beetje... Uh, maar goed, koude kerk. Ik speelde ergens uh, op On een festivaletje in de zomer. En ja. uh, de oude drummer ou Sven... Die was met zijn bandmaatje Erik van Venhoe Allebei... Daar... Aan het chillen. En die waren even aan het rondkijken. speelde er zelf ook. Ja, uh, ja ik raakte een beetje aan de praat met Sven. En uh, het was zo van... Ja, ja, ik zit hier op school. Ja, ik ga daar ook naartoe. Uh, ja, was hartstikke leuk. En uh, ja, goed. Twee, drie lagen later verscheen er een berichtje van Jurri aan. Uh, dat Operation Hurricane een drummer zocht. Ha! En toen dacht jij, ik reageer maar. Toen dacht ik, uh, ja. Dat zou nog wel eens leuk kunnen zijn. Ja. Nee, ik, ik, was, ik, was, ik was vrijwel meteen verkocht... Uh, er werd een uh, Soundcloud-linkje naar me toe gestuurd. En, uh, de, ja, ja, ja maar dat, dat ik, ben uh, ik ook heel nieuwsgierig. Maar wat trek je dan aan? Uh, is het uh, een beetje de, de rauwigheid? Of? Het was op dat moment wel zo dat ik... Uh, ja, op zich wel naar iets op zoek was om, om te doen. Qua ja. een, een bandje en zo. En, en het leek gewoon... Het eerste nummer wat ik hoorde was het laatste nummer... wat we, zo, wat we zojuist uh, speelden. I won't Kevin. Ja, precies. Ja. Uh, ja, toen was ik eigenlijk gelijk al, gelijk al om... Ik dacht, dit is, dit is zo te gek. Dit ja. is zo precies wat ik wil doen in muziek. Ja. Uh, ja, die energie is gewoon... Dat sprak me gewoon heel erg aan. Zit jij ook bij hem op uh, het, de opleiding? Ja, ja, ja. zeker. Ik, ik zit nu in en het eerste kun, jaar. En dat uh, lukt aardig vanuit Leiden. Want volgens mij is de treinverbinding wel oké. Okay, ja, het is, uh, het is prima ja. te doen. Het is ja. een uurtje ongeveer. Dus uh, het ja. valt hartstikke mee. Ja, je moet alleen, uh, geloof ik, in Halem overstappen. En dan moet je één keer in het half uur naar de, precies. Na, na, na die gekke ja, Zandvoort. Dat, dat, ja. dat, dat, dat is het. Nou ja, ik ga nooit, ik ga nooit verder dan overvegen. Ja, ja, ja, precies. Ik <laughs> weet, het, het is een trein de trein in Zandvoort. Dus, uh, dus ja, ja nee, dat dus moet wel uur, hebben en even dan, uh, even naar twee kilometer ja. moet je uitstappen. Want anders is inderdaad, dan precies. kom je zee terecht. Dat is ook precies. niet. <laughs> uh, maar goed, uh, nou ja, jij bent uh, de grondlegger, uh, geloof ik, van, van de band. Hoe ben je er toe gekomen om dat te gaan doen? Heel, om heel eerlijk te zijn, ja. toen ik net aan die studie begon, ja. uh, toen ben ik met vol enthousiasme eigenlijk die ruimte ingestapt en heb ik vrijwel meteen gedacht van oké, okay, er zijn een aantal liedjes die me wel heel erg leuk zouden lijken om een keertje te coveren, ja. om gewoon voor mezelf een keer live te spelen met een band. Ja. En toen heb ik uh, een rockbassist gevonden in mijn jaar, die heb ik erbij getrokken. En toen heb ik een rockdrummer gevonden in mijn jaar, die heb ik erbij getrokken. En... We hebben een halve minuut naar dat nummer gekeken. En toen hebben we gedacht, nou, laat maar zitten. We gaan zelf wel een beetje jammen. Ja, ja, ja. En eigenlijk, nou ja, daar kreeg ik zoveel energie uit. dat Terwijl ik zat te studeren na die repetitie, die ja. jam sessie... kwamen er gelijk twee, drie liedjes uit. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is hier wel iets gaande... waar ik achteraan zou moeten gaan. Ja. Dus ik heb ze gelijk bij de lurven gepakt en gezegd... Van, jongens, zullen we nog een keer te repeteren? Ik heb wel wat leuke dingetjes liggen waar we mee aan de slag kunnen. Ja, oké. Okay. Uh, maar jij schrijft de nummers ook? Ja. Ja, oké, okay, dus je, je bent eigenlijk het creatieve brein van de band. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, waar, waar, want, want rock en toch serieuze teksten erbij uh, schrijven, dat. Uh, dat ja, ze zeggen wel eens, nou, als je rock maakt, dan, dan, dan is de tekst een beetje van ondergeschikt belang. Maar ja, bij Triangle te... is dat dus niet het geval. Stand-up gaat wel degelijk over iets: van waarom moeten wij elke dag zo vroeg naar het bed, uit bed <laughs> om naar het werk te gaan? Het is een filosofische. Ja, Vraag. Om heel eerlijk te zijn, het is waar. Meestal bij rockmuziek <laughs> ja. is de tekst gewoon echt heel ja. erg ondergezien. Behalve dus niet uh, he, bij Triangle, bij Anton en Bas uh, onder andere. En met, uh, met Olivier, want dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn de drie uh, vrienden. Uh, Olivier heeft nog een tijdje hier in Zandvoort gewoon. Want inmiddels niet meer in Zandvoort. Mm -hmm. Maar twee van de drie nog wel. Dus, uh, maar dan heb ik uh, zoiets van uh, ja, filosofische uh, laag. Zit ja, in, uh... En dat, dat springt er dan ook wel gelijk ja. uit. Ja. Heb, heb er, jij zijn ook? er zijn genoeg mensen die daar niet naar luisteren... die gewoon vooral de sfeer van een liedje meekrijgen... Ja. en overvolgens komt het volgende liedje aan... en dan denken ze er niet meer over na. Ja. Maar uh, hoe zit het uh, met jou? Met, uh, met, uh, met die teksten? Dat moet er, ook hier, uh, ergens over gaan of niet? Ik ben daar heel erg serieus mee bezig. Ja. Uh, hoe langer we bezig waren... met het opzetten van de band... hoe langer ik me ging realiseren dat... Als dit daadwerkelijk iets gaat worden... dan heb ik misschien wel een podium om daadwerkelijk wat te zeggen. Dus wat wordt dan mijn boodschap, zeg maar? Ja, ja. Gaan we zo nog even verder praten. Want is het schrijven, goed. dat komt niet zomaar aanwaaien. Want Julian stamt uit een redactioneel familie. <laughs> ja. hè? Want, uh, de, de achternaam gaan we zo onthullen. Maar dat gaan, we zo, dat gaan we zo dadelijk doen. Maar eerst gaan we nog even muziek draaien. Dit is Ayon met Down the Ways. call of all existence. This is why we're here. This is why we're here. van het net over uh, bijvoorbeeld uh, Leo Blokhuis, de muziekprofessor... Uh, want uh, ja, Jurjaan is uh, degene die schrijft voor uh, Operation Hurricane... Dit is ook een songschrijver. En die woont in de buurt van de Watertoren hier in Zandvoort. Dat is Ruud Hameling. Ik heb een van zijn nummers opgevoerd voor de top 2000. Alleen hij heeft het niet gehaald. Dat is het nummer Night of the... Nou, dat ben ik even kwijt. Night Falls on the Town, dat is het. En dat nummer staat ook op het album Erasing Mountains. Net als dit nummer, Why We're Here. En dat gaat over van ja, wat, waarom we hier zijn. Het gaat over... Eigenlijk was hij op een gegeven moment op een avond. Toen keek hij uit het dakraam naar, naar buiten. En toen zag hij ook dat zijn buurvrouw datzelfde deed. Naar een volle maan. En daar heeft hij toen dit liedje over geschreven. Dus dat vond ik wel heel erg geestig. Um, dan komen we weer uit op het schrijven. Want ja... Uh, Jurjaan, jij, ja, jij stamt uh, uit een uh, familie van, uh, waar het schrijven toch wel een beetje, uh, nou, ik zou niet zeggen, gemeengoed is. Mm -hmm. Maar uh, jouw vader, ja. die heeft een verleden als uh, lokaal redacteur van het Zandvoorts nieuwsblad. De voorloper van de Zandvoorts krant. Zeker weten. Ja, ja. Dus heb je daarvan, denk je? Um... Ik, er komt vanuit mijn vader zeker wel een bepaalde passie voor schrijven. En ja? wat, ik, wat ik heel concreet kan vertellen is... Um, in ons huis worden er vooral tussen hem en mij... heel veel grapjes gemaakt over correct gebruik van de Nederlandse taal. Dat was ik dus, al bang voor. Ja, uh, ja, dat was... Op het moment dat mijn moeder bijvoorbeeld... Uh -huh een uh, televisieprogramma op RTL4 zat te kijken. Zaten mijn vader en ik wel mee te kijken. Alleen die zaten totaal niet op te letten op wat er nou daadwerkelijk gebeurde. Ja. Alleen we zaten gewoon onder, uh, onder elkaar een beetje grapjes te maken over wie er nou weer een verkeerd spreekwoord gebruikt ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Valt het je ook op? Valt dit je ook op? Dat zie ik nog met de regelmaat van de klok zie ik dat uh, voorbij komen op televisie. Moet ik alleen wel zorgen dat ik zelf nu niet... Uh, en, uh, spontaan niet troostig uh, van worden. Uh, mij, ik kan ja, ja. En voor de uh, ik heb van mijn vader ook een hele mooie passie voor literatuur uh, geërfd. Nou, heeft hij, hij heeft literatuur gestudeerd ook. Uh, en hij is vooral thuis in de Nederlandse literatuur. Mm, mm. En daar heb ik wel wat auteurs die me heel erg bekoren. Maar ik ben zelf heel erg van de Engelse literatuur. En vooral de echte klassiekers, zeg maar. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld uh, kijkt uh, naar het liedje Fly. Dat is heel erg uh, geïnspireerd door The Raven van Edgar Allan Poe. En tegelijkertijd... Uh, geïnspireerd door The rhyme of the Ancient Mariner... een van de oudste Engelse gedichten die er zijn. Zeg aha, maar. Aha. Dus ik probeer wel heel erg dat soort invloeden te verweven... in mijn eigen muziek en in mijn eigen teksten. Want zoals jij al zei, dat geeft het echt een diepere lading. En de mensen die het herkennen... die, die zullen er zoveel waarde uit halen. Dat, ik geloof, dat geloof ik graag. Want uh, da daar uh, heeft dit land wel gebrek aan, aan uh, dit soort uh, mensen. En ik uh, ben blij dat jij uh, daarin in ieder Oefen we het nog niet eens zo ver te zoeken. Uh, ik zeg net, uh, ja heeft buiten de, de uitzending om. Wie zich er ook mee bezig houdt... dus nu in de uitzending is Frank Bond van Alaska. Die, ja. uh, die doet het ook. Niet alleen hij. Zijn broer, Paul Bond van Dandelion, doet hetzelfde. Dus, ja. dus, uh, dus het is een uh, wel degelijk uh, dat uh, de, de twee broers Bond daar uh, erg mee bezig zijn. Ik hoop dat ik uh, iets van een rol kan spelen... om iets van een literaire traditie hoog te houden. Dat, dat zou, zou niet vinden. zo gek zijn. En dan komt het uh, in een akoestische versie... Komt het nog beter tot z'n recht, denk ja, ik. Ja, dat is wel ja, de ultieme dat, uitdaging, ja, inderdaad. Dat denk ik wel. Um, goed. Uh, Optreders? Want jullie hebben er wel een aantal gedaan. Ik zie hier toevallig ja. iets onder aan het velletje staan. Dat, dat doen jullie altijd. We uiteindelijk... hebben er al een aantal achter de rug. Ja. We hebben de neiging om in ieder geval een mooie setlist voor elkaar in, te, in elkaar te flansen. Ja. Zeker. En, en uh, ja, rechtsonder onderaan de pagina plaatsen we altijd welk man. nummer optreden het is. Uh, Planten? Nou, Vlansen. goed. We gaan jullie terugzien. 18 oktober. Wat zeg ik niet? 18, 18 oktober. Januari. 18 januari moet ik zeggen. 18 oktober is mijn verjaardag. Ah, dat was ook. Ja, dat gaat nog wel even duren. Voordat het zo ver is, dan zijn we weer een maand of tien verder. Maar ik vond het leuk dat jullie er zijn geweest. Hartelijk dank, bij jou. Ja. Um, dat waren uh, de heren van Operation Hurricane. Uh, wij gaan uh, verder met uh, Pact of Steel. en dat is van Sommerhoes. waren dat. En die brachten de tijd op... Uh, bijna uh, drie minuten voor... vier minuten voor... Uh, voor he, ik heb mijn bedje er al uitgehaald. Dat is niet zo slim. Terwijl ik gewoon nog uh, tijd over heb. Dus uh, ik, ik was al in uh, de veronderstelling... van het programma is afgelopen. Maar zo, uh, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, het, uh, het is zo'n beetje... het laatste van, uh, van dit jaar. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, is het uh, bijna uh, voorbij... En uh, we gaan, gaan volgend jaar dus uh, gewoon weer verder in, de, in dat, uh, dat verband. Daar, uh, de heren Operation Hurricane... Uh, die zullen we dus uh, zeker nog gaan treffen uh, in het uh, volgende jaar. Dus bij de derde voorronde van de, de Rob wordt en Dan uh, zijn ze er, uh, erbij. Wij gaan uh, stoppen met uh, deze uitzending. Straks hebben we nog Peaceful Radio met Vaderveugen die uh, nog uh, gaat uh, on, uh, van wat, wat zich laten horen... En uh, ja, morgen uh, is er even niet. Dan zeg ik uh, gewoon tot volgende week. Want volgende week zijn we er ook. Maar dan waarschijnlijk met een reguliere uitzending. En als laatste hebben we er nog eentje. Dat is uh, deze dame, Fabia Dandammers. En uh, haar nummer met uh, de, wat, wat op het album The Girl You Love staat. En dat nummer dat heet Today. Dag. I mm read -hmm. again yeah. Geen go my way, still I really don't care No I really don't care Today GFM, wens jullie allemaal fijne dagen en